ik had een in Portugal een paar jaar geleden en daar was ze, ik was in een hotel met mijn zus en in die, in die straat van het hotel, daar was een mevrouw en die zorgde voor die ene lange straat elke dag maar weer, twee keer per dag, hè, kwam ze ja. dus die straat doorlopen en pakte alles op wat er was, daar werd ze voor betaald op een bescheiden manier. Ik denk dan van jongens, er zijn zoveel mensen die zeg maar, nou, werkeloos zijn... en die misschien dat best al kunnen doen. Daar, daar hoef je geen ingewikkelde dingen voor te doen. Met een knijpertje het vuil van de straat halen en dat, dat opruimen. Maar daar moet er eerst een mentaliteitsslag voor komen. Maar ik, ik weet niet of er veel Nederlanders zijn die uh, dat zouden willen doen. Ja, ja, ja. Nou ja, misschien moet die mentaliteit veranderen. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik bedoel, je, je ziet ze dus wel, daar hadden we het net over... Maar... Ja. Of je dit gestructureerd voor elkaar kan krijgen. dat zou mooi zijn. Uh, je, je, overigens, je bent de voorzitter van de Rotary. Dat ben je een jaar geloof ik, hè? Dat ben je een jaar, ja. Dat uh, gaat 1 juli in. Dus ik heb nu een half jaar erop zitten. Ik ben okay. op de helft, ja. Ben je tevreden? Met, uh... Ik ben heel tevreden, ja. Uh, we zijn een, een, een kleine club, maar we zijn wel een hele actieve club. En dat, dat horen we ook altijd van onze omringende... ...clubs in de regio, wat, wat doen jullie veel. Ja. En uh, daarom ben ik wat dat betreft trots uh, op onze leden. En, uh, maar uh, we hebben nog zoveel zaken die we ook zouden willen aanpakken... Uh, ...dat ik denk, van we moeten er nog een aantal leden bij hebben. Dat daarom dat staan zeggen. we hier ook vanavond. Precies, jullie staan er om ja. mensen te uh, enthousiasmeren om bij jullie te komen. Ja. Zeg, wat, noem, wat, wat moet je doen of wat moet je kunnen of wat moet je zijn? Ja, Er hangt altijd komen. een zweem van, uh, ja, je, je moet deftig zijn en je moet veel geld verdienen... Want die mensen die trekken hun eigen portemonnee, dat is totaal niet waar. Wij trekken niet onze eigen portemonnee open, maar wij proberen dus door middel van evenementen juist geld te genereren. En uh, vroeger was het misschien uh, wat elitair, maar dat is het zeker niet meer. Maar het dus is wel als... makkelijk als je een bepaalde positie hebt, want dan heb je misschien een wat bredere uh, kring van mensen om je heen. Uh, uh, dat dat werkt zo. wel in het voordeel ja, ja, ja. natuurlijk. Maar wij zoeken gewoon mensen die bereid zijn om, om vrije tijd... Uh, ...in te leveren om, om, om dingen te doen ja. voor anderen. Ja. Daar komt het in feite op neer. Ja. En daarnaast, uh, we komen elke week bij elkaar. En dan eten we ook bij elkaar. Dus het, het heeft ook een soort sociëteitgedachte. En dan worden ook sprekers uitgenodigd. Dus je, je, het, het is ook leerzaam. Je leert van allerlei zaken. Leer je meer, uh, kom je meer te weten... Uh, dus het is een sociëteitsgedachte, maar de, de hoofddoel is natuurlijk het helpen van, van andere mensen. Ja. Gehandicapten, oudere mensen en uh, we hebben ook weer uh, dit jaar voor het eerst on, uh, ondersteund, het was een actie van uh, Bietzkoor Zandvoort. Die hebben ouderen uitgenodigd in de protestantse kerk en daar een concert gegeven. Uh, de mensen hebben te eten gehad en te drinken gehad. En daar zochten de sponsoren voor, hebben we ook mee geholpen. Ik ben, ik ben ook nog even gaan kijken en die, ja, die ouderen is inderdaad enorm te genieten. En dat soort acties, daar, daar maken wij ons hard voor. En er zijn diverse, ik moet zeggen in Zandvoort, heel veel georganiseerd. Ja. Zomer en winter. Zowel voor, voor de normale bevolking als ook voor ouderen en, en voor, ook voor jeugd. Dat ondersteunen we ook elk jaar weer. Vakantiekampen voor kinderen van ouders die uh, niet zo breed hebben. Uh, dus dat is eigenlijk de, de gedachte die wij hebben. Anderen helpen. En daarbij maken we het uh, ook voor ons meerzaam en ook gezellig. Ja. Nou kunnen ze zich hier vandaag bij jullie aanmelden. Jullie zitten hier op een, uh, jullie hebben een tafel zeg maar, waar jullie zijn. Maar uh, mensen die nu uh, thuis uh, luisteren en niet hier naartoe kunnen komen... en zouden geïnteresseerd zijn in jullie... Uh, wij we, we houden, je... houden volgende maand houden we weer een open avond. Dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan... Dat is in het Wapen van Zandvoort op 4 februari. Er komt nog wel een advertentie in de Zandvoortse krant. Dat als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze die avond komen. En dan krijgen ze die avond voorlichting van ons. Wat wij doen, wat de club inhoudt. En als ze dan geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd een paar avonden... ...meemaken voordat ze ja of nee zeggen. Ja. Ja. Nou, bij deze uitgenodigde mensen die geïnteresseerd zijn? Bij deze kan ik zeggen, ze zijn uitgenodigd ze zijn als uitgenodigd. ze geïnteresseerd zijn. Ja. Laat ze vooral in de krant kijken wanneer en waar. Nou, bij het Wapen van Zandvoort alleen wanneer. Op maandag 4 februari. 4 februari. Om 8 uur. Oké. Okay. Nou, uh, wil je nog iets kwijt of zeg je... Uh, ik... Nee, nogmaals, uh, het is een hele leuk... Ik ben een half jaar voorzitter. Ik, ik heb daarmee gewacht tot ik wat minder ging werken. Want het kost je toch tijd. Ja. Maar ik heb een heel leuk half jaar gehad. En het is bijge, voorbij gevlogen. Nou, Dag. Hartstikke mooi. Succes 4 februari. en, dankjewel. en uh, Fijne avond. Dank je wel voor je komst. Dag. Dag. Ja, dan ik maar even snel over van iedereen. Wij gaan in eh, de toestijd gaan we hier uh, weer verder op de uh, Nieuwsdeceptie. En er komt als het goed is, er komt, er nog, een, er komt nog een interview aan. En ik, ik kijk even, ik kijk even naar, naar, mijn, naar mijn collega Dolly. Dolly is druk in gesprek. Zal even kijken wat ze, wat ze nou precies aan doen is. En je, wat spreken we het zo af. Zodra dat interview eraan komt, zullen jullie dat uiteraard gelijk worden. Maar ik heb in de tussentijd heb ik Jackie Chan van Ocesto klaar voor jullie staan. Of nee, nee toch, we hebben geluk. We hebben geluk. Irene komt op tijd aanschuiven. En heeft de volgende, de volgende gast voor het interview klaar. Ik dus, uh... kom, kom nog dichter bij me zitten. Ja. Nog Kijk dichter, nou. ja. Irene zit er klaar voor. Nee, We gaan overschakelen vast. naar het interview van Irene. Daar komt ze. Ja, heel goed. Ja. En uh, naast mij zit Hilly uh, Jansen... Hallo Hilly. Hi Irene. Een heel gelukkig, gezond ja. en vooral sterk nieuwjaar. Allerbeste wensen voor Allerbeste iedereen. Wensen en dat bussens. we heel veel mooie dingen voor zandvoort mogen doen. Ik geloof dat ja. dat gaat lukken. Ja, zeker. Ja, absoluut. Um, er zijn weer een heleboel dingen die op stapel staan bij het museum. Ja. Er gaat weer van alles gebeuren. Ja. Wat gaat er het eerst Nou, gebeuren? Vandaag zijn we al een beetje bezig geweest met VVV-spullen. De VVV komt bij ons in huis, dus we gaan de Bali vernieuwen, verbreden, omdat we dan twee functies hebben. En Zandvoortsmuseum en VVV front Office. En daar zijn we heel blij mee. En dat betekent dat de mensen die nou voor die informatie komen ook hopelijk het museum bezoeken. Dus we hopen op meer bezoek. We gaan een dag extra open, we gaan eerder open. Dus we gaan echt flink aan de bak. Ja. Dat wordt hard werken ook met de vrijwilligers, want uh, jullie draaien op vrijwilligers, hè? Uh, bijna volledig, ja. ja. Jullie hebben twee betaalde krachten, geloof ik. Ja, dat is uh, Jan de Otto en dat ben ik. Ja. En ik ben gedetacheerd vanuit de gemeente Haarlem. En werkt dan 18 uur voor het museum. Maar je bent er 100 uur mee in je hoofd bezig ja, per week. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja. En, je, en je, bent... je staat er ook s'avonds en in het weekend. Dus ja. ik ben ook vrijwilliger. Ja. ja, je bent hier vrije tijd vrijwilliger. En, uh, ja. en, en daarbuiten dan werk je. Ja, je, uh, je wil goede dan. dingen neerzetten. En dat betekent gewoon keihard werken. Wat, uh, wat wordt dit jaar uh, de grootste productie die je gaat neerzetten? Uh, we gaan uh, aan het eind van het jaar Keizerin in Sissi tentoonstelling nog. Dat is echt, maar ja weet je, iedere, iedere tentoonstelling is iets waar we vol weer mee bezig zijn. Wat heel leuk gaat worden, dat is hierna, komt Toon van Driel, de FC knudde tekenaar die heel lang in Zandvoort gewoond heeft en gewerkt heeft. En uh, wij doen een stamgast op doek. Dus uh, wij gaan een hele mooie eerbetoon doen aan Toon van der Dril. Nou, met hele bijzonder. grappige tekeningen van hem. Grappig. Ja. Heel hele bijzondere situatie. En we doen natuurlijk weer Art with Pride. Dus, uh, Uiteraard. Dat dus willen we in niet augustus. Missen. En dat doen we twee maanden fantastische tentoonstelling. En we doen uh, historische Grand Prix weer. En dat is gewoon nu al heel veel vooruitwerken. Jullie ja. zijn er nu al mee bezig hè? Het is nu al... Uh... Daar ben je eigenlijk het hele jaar door mee, jaar mee bezig. bezig. En we ja. hebben natuurlijk nog een boven. Hè, dat je denkt van, als we nog een gaatje hebben en er komt een prachtig iets, kan het misschien dan boven? Of kan het een weekend? Je probeert zoveel mogelijk dingen te hosten. Maar je hebt natuurlijk de kinderkunstlijn ook nog dit jaar. Ja. Uiteraard. Aanstaande vrijdag uh, hebben we weer de, de volgende groep met Marjan Bel en de stichting Kunstumschool. Nou, dan staan we weer met 30 kinderen leuke dingen te doen. Oké, okay. is dat het hele jaar door, die kinderkunst? Nee, nee is we dat doen uh... echt uh, ieder, ieder jaar zo'n beetje na de herfstvakantie beginnen we. En we stoppen dan in april. En in april hebben we dan weer een tentoonstelling. Oh ja, precies. Ja. Ik kan me herinneren dat er vorig jaar ergens ja. een, er was een, een, een tekening van een kindje was kwijt. Dat was, had er ergens opgehangen geweest... En dat, dat konden ze niet terug. Oh ja, dat is een drama voor zo'n kind. Ja. Ja. En ik heb de, de bankjes. Ik ben de chef van de bankjes. De chef van de Komen ja. er nog nieuwe bankjes ja, bij? Ja, we krijgen weer nieuwe bankjes. Nou. Ja. En het thema is um, duurzaamheid. Duurzaamheid in Zandvoort. En dat is best een ding hoor, voor kinderen. Ja, nou, dat lijkt me ook wel. Want hoe, hoe moet je duurzaamheid uh, uiten? Je, je, ja. ja, maar dat is... Marianne gaat naar school en die doet dan een theorie uitleg. En dan zijn ze bezig met het thema. En ondertussen gaan ze een beetje kijken van... wat ga ik dan op papier zetten of op zo'n bankje. En dat heeft heel veel te maken met uh, geen plastic in de zee. En dan maken ze tekeningen van schilpadjes met, met plastic. Het, het zijn ja, natuurlijk... Die, on, on, dus ze te denken het. er goed over na hoor. Ja, ja, ja. En ook zo van uh, ruim eens wat op als je wat op straat ziet. En... Nou dat, dat vooral. Ik heb dat uh, net met... Uh, met uh, uh, hoe heet die Maarten Koper van de Rotary overgesproken. Over de rotzooi op het strand. Eh, over eh, dat mensen ja, toch te nonchalant zijn in, in wat ze met papier doen. Het gewoon... Papier en plastic, papier, ja, ja. Elke dag als ik over, dat, over de boulevard loop, dan verbaast het me weer dat er bij die bankjes dat er dan zoveel troep ligt terwijl er een meter verder een prullenbak is. Dan denk ik, ja, wieso? En dan denk je van die sigarettenpeuken? Ja. Moet je maar eens opletten. Ja, maar mensen vinden dat normaal hè? Ja. Ja, ik niet hoor. Nee, maar dat, dat is iets wat ja. ze nog steeds niet bijgebracht is. Er zijn landen waar je trouwens een enorme boete krijgt als je een peuk op straat gooit. Ja, weet je, als je handhavers op pad stuurt, ga je tegen de honden, ga je tegen verkeerd parkeren. Wat, wat ga je op handhaven? Er is zoveel handhaven. Ja, het moet eigenlijk bij de jeugd, uh, bij de opvoeding... Het moet al, vanuit jezelf komen. Precies. Ja. Nou, vanuit jezelf, maar dat moet je dan ook ja, leren. En, hè? Ouders, en, ouders, en precies, wij, ouders en school. Precies, ouders en school. Meegeven. Het, het is, zijn allemaal nee. de kleine effectjes. dat is ook zo. Ja. Hey, uh, nee. hoe heet het... Uh, Dit zijn dus Nou, het zijn geen standaard dingen. Wat van een dat vind ik echt een geweldig ja, uh, idee. zo, is zo leuk, dat verheug ik me zo op. Kan ik en we voelsteren? willen dan... Uh, de verbinding leggen met de panelen op de boulevard omdat uh, Toon van Drilo ook vertelt... ik kan de wereld niet verbeteren... maar ik kan mensen wel laten lachen. Ja. Dus ik zie dat al voor me... dat mensen een tekening van hem zien... en dat ze dan een beetje moeten lachen. Ja. Dat gun ik iedereen. Hoe mooi iedereen. is dat. Ja, ja, ja, precies. Dan, dan gaan we het nieuwe jaar op de juiste manier in, uh, ja. denk ik. Is goed. Ja. Nou, Ik wens je heel veel succes. Uh, ja. Ook uh, met uh, het VVV. Dat en we... dit soort dingen blijven we doen. de dat... ondernemerschala en ja. het nieuwjaars... en de EK-standsculturen. Ondernemer... Ik vervel me niet. De ondernemer van het ja. jaar... Wat er weer aankomt. Ja, wat weer ja. een spektakel was dit jaar Tuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, hartstikke goed. Nou, succes. Irene, en, uh, jij ook nog. Dankjewel. Dag. We zien elkaar. Dag. En uh, weer terug naar uh, de muziek. Ja, dat was het interview met Irene. En, uh, als ik naar Irene kijk, is het hartstikke goed gegaan. Nog steeds Ja, zou ik jullie graag uh, willen adviseren. Als jullie nou denken van jongens, ik ben vanavond nog toe... Aan Een heel mooi feestje. Kom dan zeker even naar Speedpark Zandvoort toe. Uh, waar de nieuwjaarsreceptie dit jaar wordt gehouden. En uh, ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Het, het stroomt al aardig vol, maar het wordt steeds voller. Het wordt steeds gezelliger. Met heerlijke jazzmuziek op de achtergrond. Ik heb uh, voor de luisteraars die misschien dan weliswaar niet kunnen, heb ik uh, wel nog uh, wat plaatjes klaarstaan. Een plaatje wat ik eigenlijk voor, voor het uh, interview met Irene beloofde. En dat is uh, ja, niemand minder dan uh, Chesto met uh, Jackie Jan live vanuit de Circuit Park Zandvoort. Straks nog meer. She Drop top, how we rollin' now, don't call it self beach. Yeah, look like Kelly rollin', this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, no, know I got the sauce like a fuckin' recipe. She just wanna do it for the grand. You know, she just want this money in my hand. I know. Nou, inmiddels uh, is uh, Irene is weer, uh, weer aangeschoven. Irene heeft uh, het volgende interview klaarstaan. En ik uh, ga langzaam overschakelen naar Irene. Ik kom straks natuurlijk uiteraard weer terug met nog veel meer praten van de Europese bodem. En uh, ik ga hem overgeven aan uh, mijn uh, bij bij collega zitten. Irene. Dat kan ik je niet horen. Maar ik kan jou wel horen, maar je kan mij niet horen. Dus Irene? ik moet heel dichtbij je blijven. Irene, Goed, hij komt eraan. Nou, Irene. Succes. Goed, en ik uh, ben weer terug. Ik ben weer terug, uh, en naast mij uh, zit uh, Minke. ik, ik versta je echt. Nee, dat, dat zeg ik dus. Ik zeg naast mij zit Minke. Stel je even voor. Wie ben, wie ben je? Ik ben Mieke van de Meulen. En ik woon... Moet ik even tellen, iets van 66 jaar op het dorp. Ja. Je hebt heel veel gedaan in het dorp altijd, ja. hè? Ik ben hier als schooljevrouw gekomen. En dan rol je van het een in het ander. Ja. Allerlei comité's en toestanden. Maar dan ken je dus ook alle kinderen uit het dorp zo'n beetje wel. Heel veel. Heel ja. veel, ja. ja. En is het niet van school, dan is het van de kerk, dan is het van de 4 mei, trouwerijen. Nee, ja, je bent op. ook, je was uh, trouwambtenaar. Ja, ik was geen babs, maar ik was echt nog een ambtenaar. Een ouderwetse oud-trouwambtenaar, ja. ja. Ja, helemaal leuk. Maar goed, je bent nu een beetje rustig aan gaan doen, want nou ja... Je, je ik ben... doe niks meer. Je doet niks meer? Nee. Behalve gewoon overal bij zijn? Als ik het nodig vind. <laughs> Als je... Dit is nodig dan? Nou ja, sowieso, omdat ik natuurlijk heel veel mensen ken. Ja. En dan vind ik wel dat je je gezicht moet laten zien. En niet achter de geraniums gaan zitten? Ook dat niet. Nee. Maar ik loop niet naar alles af. Nee. Dat is ook wel vermoeid. Mag ik vragen hoe oud je bent, Mink? Ik ben 87. Nou, dat bedoel ik. Dan heb je natuurlijk al heel veel gedaan... En dan kun je ook het je veroorloven om een beetje gezellig te zijn. En je moet het overgeven op bepaalde ja. dingen. Dat ja. eh, want je hebt tot aan vorig jaar heb je de 4 mei uh, organisatie... Uh, nee, uh, aan de zijkant. Aan de zijkant. Ik, ik, ik was officieel er al weg. En dat had ook mee te maken dat tegenwoordig alles gaat met zo'n laptop en weet ik veel wat. Ja. En dat heb ik niet en dat wil ik niet. Nee. Dus toen had je een vergadering hadden ze al naar elkaar allerlei dat feiten is... en, en, en dan is je even niks nee en dan is het tijd om ja. weg te gaan was ik toch van plan ja en ik doe alleen nog en ik help alleen nog Maaike met de gedichten uitzoeken voor ja. de, de declaratie maar goed, kijk, je zult misschien niet bij de organisatie zitten... maar je bent natuurlijk altijd betrokken erbij. Je bent er. Ik was meer, meer dan 30 jaar heb ik in het comité gezeten. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is toch wel... Het, het is een heel belangrijk ding in het dorp, hè? Hier. Ik vind het wel, ja. ja. Ik heb de oorlog meegemaakt en ik gun het niemand. Van. Nee, dat, uh, Het is belangrijk dat het blijft... Het moet verteld worden. worden. en ja. verteld worden. Ja. En dat... dat Vind ik dat de scholen er aardig wat aan doen. En dat komt ook dat we die, die gedichtenwedstrijd ingevoerd hebben. Ja. Maar als je dan... Ik heb ook wel gegeven erover. Nog nadat ik van school af was. dan loop je op straat en hoor je ineens... Hoi juf. Kijk dat kind aan. Ik wist mijn god niet wie het was. Nee. Ik zeg, moet ik jou kennen? Ja, ik ben naar school geweest om over de oorlog te vertellen... Weet u wat zo fijn was? Ik zei, maar nou, ik zou het niet weten. Er werd eindelijk eens verteld. Ja, nou. Wat dat, een dat is dan toch, nou ja, weet je, dat moet natuurlijk vanuit ouders komen. Ik ben donder... Nee, van de leerkracht. Ja. Oh. Er werd in de klas voor het eerst iemand die aan het vertellen was. Maar nou, dat is niet goed. Het hoort bij je algemene opvoeding dit ja. Dat is, dat is absoluut zo. Dat maar goed. goed, je hebt het natuurlijk jaren gedaan. En je mag nu gewoon even een beetje relaxed aan de zijlijn meekijken. En hebben ze me nodig. En is ze, ze te vinden, Dus ook met de kerk. Dan ben ik er. Ja. Alleen zit niet meer in het comité. <laughs> Geeft niks. Je drinkt nog wel gewoon gezellig een wijntje. Als het moet. Nee. Ik heb nooit gedronken. <laughs> niet? Nee. Ik rook, maar ik drink. Oh ja, ja, dat is... Dan... En dat komt... Ik heb hotel gehad, hè? Ja. Toen ik nog Rinkel heette. Ja, oh ja, natuurlijk. Dat was ook... zo. Nou, Vertel nog even over dat hotel. Ja. Hoe heette dat hotel? Eh, Rinkel Junior. Ja. Want de grote zaak was aan de overkant. Ja. Wat nu XL is. Ja, dat... dat was ons hotel. En dan aan de overkant, daar zat uh, Rinkel. Ja. En wat was Brood dat? Een grote banket. Een En, banket, en een groot restaurant. Ja. Maar als je een dronken man naar bed moet brengen, dat is niet leuk. Maar een dronken vrouw is heel erg. Vanaf die tijd Heb zal je niet mij niet geloven? overkomen. <laughs> <laughs> dat dat een frustratie je kan overhouden, dus zoiets. Nou ja, ik weet niet of dat je het een frustratie noemen moet. He? Je kunt ook zeggen dat je gewoon een verstandigheid hebt opgebouwd. Een glaasje drinken zijn erg niet, hoor. Je bent dan niet ongezellig zonder drank? Nee. Nee. nee, daar heb ik het niet voor nodig. <laughs> Dat bedoel <betekent. laughs> Oké. Okay. Nou, ik uh, wens jou in ieder geval een heel fijn jaar. Jij van vanzelf. En uh, toch met genoeg activiteiten om het uh, gezellig te houden. En ik zie je ongetwijfeld wel weer een keer op de markt lopen. Of in het dorp. Ja, op de markt. En ik rijd. Luister elke zaterdagmorgen. Dus dan, dan hoor goed, ik keer weer. Nou, hartstikke fijn. Oké. Okay. Vertrouwen luisteraar, daar zijn we blij mee. Dankjewel. Dan gaan wij in de toestuif. gaan wij verder naar de rest van de platen die wij nog klaar hebben staan. Natuurlijk nog steeds nogmaals Jackie Chan. Chesto. Finger to the world, as fuck you baby I've been slaving Run the pussy cause I'm running out of patience No more waiting, no, no in like a yo-yo Living life on fast forward But we fucking slow, mo. Yeah She said she too young, no one, no man So she gon' call her friends Now oh, that's a plan I just saw the sushi from Japan Now you bitch wanna kick it, Jackie Chan She said she too young, don't want no man So she gon' call her friends, now that's a plan I just saw ordered sushi from Japan Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan In de tussentijd krijg ik te horen dat uh, waarschijnlijk uh, de burgemeester al uh, aan het woord is. We gaan eens even een, uh, een schuif eens Even kijken wat wij uh, tot nu toe kunnen horen. En uh, tot zover uh, heb ik begrepen dat hij wel uh, al aanwezig zou moeten zijn. Kreeg ik net van de kompion te horen hier. Ja, en als je, je natuurlijk afvraagt waar hij hier is, dat is natuurlijk op uh, circuitpark Zandvoort nogmaals. Waar wij uh, ZFM uh, live verslag van uitbrengen. Van de nieuwjaarsreceptie. Met uh, toch wel uh, ja, boeiende mensen, mooie interviews en natuurlijk hartstikke leuke muziek. En uh, natuurlijk in afwachting nu uh, van burgemeester uh, Niek of hij uh, zijn, uh, zijn woord nog uh, gaat, uh, gaat houden. Beste mensen. Ik hoor wat, ik hoor wat. Mag ik uw aandacht? Dames en heren. Dames en heren. Mag ik uw aandacht? Dank u wel. Weet u wie ik ben? Zou ik Nicky Lauda zijn?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 En dat blijkt vanavond wel weer. Zandvoort bruist. U bent dat. Maar vooral zeg ik mijn dank aan het organiserend comité. En dat bestaat uit Gilles, Trudy, Ben, Jannie en Hilly. Helemaal top gedaan weer. En laat ik eindigen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 Ik zie de glazen omhoog komen. Ik wens Zandvoort in het algemeen, maar u in het bijzonder... een fantastisch, maar vooral heel gezond 2019. Op u. Proost. Dank u wel. Ja, een 41e speech van de burgemeester Nieke Meijer. Dan nemen wij in de tussentijd uh, nemen wij even de tijd om te verwerken wat er uh, eerder tegen ons gezegd is uh, als, als antwoorders. En uh, is het ook maar eens even tijd om weer eens even een plaatje te draaien om eens even de rust er even in te vinden. We hebben straks nog een interview met uh, de burgemeester die er uh, voor jullie klaarstaan. En dan uh, ja, gaan we kijken wat, uh, ja gaan we eigenlijk de, de ja, het hemd van het lijf vragen. Dus even kijken wat nou zijn bedoeling met die speech is geweest. En wat zijn plannen natuurlijk zijn voor 2019 met antwoord. Dat en nog heel veel meer straks bij de nieuwjaarsreceptie van... Uh, op C van CFM's antwoord op het cp park's antwoord en uh, we gaan eerst even door naar jack jones en play, How long till you play? Ja, het, de speech is geweest ja. ik vond het wel heel opvallend want een uh, aantal weken terug uh, toen nam ik een, uh, een interview af van de burgemeester terwijl hij de gast was bij Goedemorgen Zandvoort ja. en toen liet hij los Max Verstappen zou uh, hier komen bij de nieuwjaarsrecept ah. en ik denk ja, is dat wel handig dat je dat als burgemeester loopt, loopt te zeggen, Nou, gevaarlijk, gevaarlijk. Uh, niet dus ja. ik, ik, ik vond het dus niet dat ik had hem nou net op dit moment met een racepak het podium. Ik denk, jij ja. bent dus Max Verstappen. Maar het is niet uh, zomaar dat hij dat uh, gedaan heeft. Want Staan ik had van. De, er was uh, van de. Ook nu ergens in Nederland. een burgemeester. Ik weet alleen niet precies waar. Maar die stond met een badjas aan in een ring. <lacht> en dat, uh, dat had dus ook iets. Dus ik denk dat hij wow. daar een beetje vanaf gekeken heeft. Dus ja. Ik uh, denk dat de burgemeesters onderling een beetje afgesproken hebben. We moeten die in het uh, receptie een beetje anders inkleden. Dus ja. dat is denk ik de reden. Nou, leuk nou, idee. ik ga nu uh, naar mijn gast. Ik draag hem over. Die uh, hadden we twee weken geleden ook al. Twee weken terug. Uh, um, daar ging het onder andere ook over post -Zuid. Ja. Ernst Brokmeijer. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, laten we even nog uh, daar even nog op uh, terugkomen. Want uh, dat was uh, toen Ja. Heet van de, van de Naald. Dat, dat was uh, toen echt Heet van de Naald. Uh, Echt, ik zou bijna zeggen, met het sluiten van de markt van 2018... Ja. heeft in ieder geval ja. het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd... met daarin een ontwerp en het volledige plaatje van hoe de nieuwbouw van post moet komen. En ja, wij zijn daar tot nu toe met wat we te zien hebben gekregen. En natuurlijk achter de schermen is heel veel input geleverd, ook vanuit de brigade. Maar uiteindelijk is het de gemeente die dat voorstel doet. En wij zijn er heel erg blij mee. En ja, het is nu even afwachten in januari... Hoe de, hoe de raad daarmee om zal gaan. Ja, maar het kan dus niet het hoogtepunt van 2019 worden. Omdat dat gebouw ergens in 2020 wordt gerealiseerd. Als nou, alles mee zit. Volgens mij is de grove tijdlijn dat men hoopt. Uh, toch wel op korte termijn alle akkoorden. Van ieder op ambtelijk niveau te krijgen. Van de raad. Ja. Uh, dan moeten natuurlijk nog he, de inspraak. Vergunningen. En als alles mee zit. Zouden we na deze zomer. Kunnen gaan bouwen. Ja. Dat zou dus betekenen dat we een hoogtepunt kunnen krijgen in 2019. Dat klinkt trouwens heel raar als ik dat zo zeg. Ja, ja, ja. Maar uh, en anders begin 2020. Dus dat ja, zeker wel iets de komende 12 maanden. waar we naar uit gaan kijken. wat ook heel veel werk gaat, uh, gaat kosten. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Kijk, de overal speler die staat al wel zowat. Maar goed, maakt niet uit. We maken eerst het verhaal even af. Um, even over de Sandvoortse reddingsbrigade. Zoals, uh, zoals we het de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ja. Was dat een druk jaar? Want ik denk 2018 was wel een heel top, uh, het, het was top was jaar als het een, gaat om de zomer. Ja, het was vooral een heel lang jaar. We hebben natuurlijk heel veel mooi weer. Ik had het voorseizoen, hoogseizoen, na seizoen. Uh, gelukkig, als we echt naar de puur de cijfertjes kijken... Dan valt het wel mee. Ligt het in lijn met de andere jaren? Ja, dus er zijn minder echt grote ongelukken gebeurd, gelukkig. Maar qua aantal uren en het toezicht. Ja, dat is echt uh, gigantisch. En uh, ik moet zeggen, nu kijkt iedereen uit naar de zomer. Maar ik moet zeggen dat een deel van onze leden. zo in september dacht. Nou, een keer een weekendje iets minder weer. zal ook lekker zijn. Uh. <laughs> dus, uh, maar, maar nee, iedereen is weer opgeladen en fris. En uh, kijkt nu alweer uit naar 2019. Ja, uh, nog even over. Um... De samenwerking met de koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Want ja, ja. Ik denk dat het een wisselwerking is. Hè? Oh, dat is een hele goede samenwerking. Zo um, um, is natuurlijk heel veel overlap in een deel van het werk als het gaat met kleine watersport. Um, grotere inzetten. Uh, we hebben ook leden die bij beide organisaties actief zijn. Bestuurlijk wordt er goed samengewerkt. Dus nee, Wat dat betreft uh, zijn dat twee organisaties. Overigens ook met de andere hulpdiensten. Brandweer, politie ambulance. Dat loopt zeer soepel. Uh. Ja, ja. Um... Is, dan, is er nog intern nog iets? Uh, ja, gewoon. Hè, de, de, de, we, zijn, uh, we weten dus dat er in het verleden nogal wat... Ja, Schermutselingen bij die Zandvoortse reddingsbrigade is uh, geweest. Dat is nu uh, verleden tijd. Ja, dat, ja. Is, dat is echt verleden tijd. En, en uh, uh, ja, de afgelopen jaren het gaat het gewoon goed. De aanwas, ook jeugdleden, gaat nog steeds heel goed. Het strand moeten we altijd hard voor werken om genoeg extra mensen te krijgen. Maar juist doordat onze jeugdopleiding ja, echt heel goed loopt... is die doorstroom gaat weer steeds beter op gang komen. Ja, want uh, geldt het nog steeds ook zo dat je daarvoor je best moet doen... om. Aan was te krijgen. Elke, elke vereniging moet zijn best doen. We zien zeker bij de jeugd. Waar vroeger de jeugd echt één vereniging had waar ze blind voor gingen. Of dat nou de voetbal was of de racebikade. Tegenwoordig die leeftijdsgroep, school, middelbare school. Die zitten op drie clubs en, en wisselen toch vaker dan in het verleden. Uh, dus wat dat betreft uh, moeten ook wij, net als alle andere verenigingen... goed ons best doen en goed voor onze leden zorgen. Ja, merk je dat ook gewoon uh, in, het, ja, in het zo, zo mooi gezegde kader? Van een, uh, dus, uh, oh, maar een da bestuur. daar merk je dat ook. Hè. Bestuursleden, uh, dat blijft gewoon lastig. Uh, we hebben gelukkig nu een aantal goede, maar er gaan ook komend jaar, weten we al, uh, twee bestuursleden hun plekje weer opgeven na een aantal jaar. En dat is ook niet erg, want die hebben jarenlang een rol vervuld. Maar dan betekent ook dat je als club goed moet kijken hoe gaan we dat opvullen, wie wil dat doen. En dat is, uh, dat is soms lastig. Oké, okay. goed. Dankjewel. Ja. En uh, nou ja, we zullen elkaar denk ik misschien nog wel ergens in het trom, We, troon, gaan, we ja. gaan elkaar zeker tegenkomen denk dit jaar, Jaap. Ja, nou, hartstikke mooi interview, goed gedaan uh, Jaap. Veel mooie positieve berichten natuurlijk ook over de reelsbegaarde. Wij gaan in de tussentijd uh, gaan wij ons, uh, langzaam aan opmaken, want ik heb als uh, het goed is hebben wij zo oh. nog, een, uh, nog een interview voor jullie klaarstaan. En uh, als ik even goed kijk dan uh, schuiven mijn collega's schuif aan. De tafel wordt weer vol. In de tussentijd uh, draaien we gewoon even een plaatje om even de, even de stilte even te dimpen. We heb ik uh, voor jullie vlak klaarstaan de Chainsmokers met hoop. Naar uh, het interview uh, ja. van Irene. Ja, we zijn laatste voorbereiding oh, ja. aan het treffen. Ja. Ja, dat komt binnen het volgend jaar. Dus ik heb het goed, ja. maar ik weet het niet welke. Ja, het aan. Maar dat vind ik niks. Dat vind ik niet niks. Nee, dit ik was heb al een tip van iemand. Ja. Dat was een tip van iemand dit. Ja, kijk eens aan. Hier je moet dan weg. Hè. We zijn er klaar voor. Daar gaan we beginnen. En bij ons uh, zit uh, burgemeester Nick Meijer. Ik, uh, ja, ik, ik ben een beetje onder de indruk, mag ik wel zeggen. Je hebt een, uh, een, een racepak aan. Ja. Het is volgens mij een hele tour geweest om erin te komen. Nee, dat. Uh, oh, met, dat met veel één, uh, één kniebuiging lukt het. <laughs> maar uh, ja, elke keer als ik nu te veel door mijn knieën zak... dan merk ik overal enige spanning op het pak dan wel mijn lichaam. Strak, strak in het pak, strak in de toespraak... Ja. Uh, toch een beetje rumoer in de tent, wat je de, eigenlijk normaal ook hebt. Een uh, aantal dingen eruit gepakt. Goede zomer. Haalt u aan. Ja. Volgend jaar weer, of dit jaar weer, zegt u? Ja, ik denk echt als je terugkijkt uh, voor onze inwoners en ondernemers is het een fantastisch jaar geweest. Het begon al in het voorjaar. Heel veel zon. Uh, regen door de week. Zijn in het weekend veel ruimte. De zomer was ja, onovertroffen, denk ik. En dan een prachtig seizoen. En dat is iets wat wij niet gewoon mogen vinden. Dit is zo bijzonder. Dus ik dacht van, ik benadruk dat. Een aantal dingen heb u nog meer benaderd. Hè? Ik uh, noem even respect. Ja. En niet alleen uh, kijk ik dan terug naar de afgelopen uh, nieuwjaarsnacht. Maar ook dingen die ervoor gebeurd zijn. Hè? De hele uh, laatste vijf, zes maanden van Zandvoort. Hier en daar gebeurt nog wel eens wat. Of het op straat is of in de raadzaal. Ja. Uh, gaat u daar meer bovenop zitten? Ja, ik denk dat uh, er, er, er zodanige excessen af en toe zijn. En dat is maar een fractie van onze samenleving. En die krijgt een oververtegenwoordiging in de media. En ik dacht, laat ik daar nu gewoon een duidelijk statement op maken dat dit niet kan. En daarmee verwoord ik naar mijn stellige overtuiging wat heel veel inwoners van ons gewoon denken, vinden en doen. En ik vind dat terug in de Gerkenstraat met die schietpartij en die handgranaat. Ik ben echt onder de indruk hoe die straat inmiddels zijn leefritme weer oppakt en ook beseft dat dit excessen zijn... maar dat ze ook kiezen om daar niet bang voor te zijn. Echt top. U, uh, u bent nogal uh, uh, van de zelfredzaamheid. Mensen moeten het zelf op kunnen lossen. Uh, is het nu niet eens tijd om in te grijpen als overheid? Want mensen kunnen het blijkbaar niet zelf. Nee, ik denk echt dat mensen veel meer kunnen dan wij zelf denken. Maar waarom gebeurt dit dan? Uh, een handgranaat voor de deur. Omdat er een paar, noem ik maar, imbecielen zijn... die menen daar iemand onder druk te moeten zetten... En op dat soort ja, extreme acties kan je bijna nooit voorbereid zijn. Behalve op het moment dat het gebeurt. Adequate optreden door de politie. Dat is gebeurd. En er zijn voor die mensen. En dan vind ik het echt hartverwarmend als ik daar de deuren bij langs ga. Dat mensen dat buitengewoon waarderen. En ook even door erover te praten. Hun emoties laten gaan. En ook zeggen, nee burgemeester wij willen vooruitkijken. Wij willen niet hier bang worden. We willen gezien de tijd, want u moet natuurlijk nog heel veel handen schudden, praatjes maken. Uh, toch nog even naar het circuit Iedereen, We hebben het over de Grand Prix gehad. Ja. Uh, iedereen houdt uh, zijn mond stijf voor elkaar, dat is ook logisch. Uh, daarbij kwam de bereikbaarheid van Zandvoort. Ja. Is dat niet zoiets wat, nou, dat, dat moeten we maar accepteren zoals het is? Nee, ik denk, en dat heb ik ook nu wat scherper neergezet... die bereikbaarheid gaat niet over toerisme puur. Die heeft met woon-werkverkeer te maken. En dat betekent dat wij als gemeenten in totaal accepteren... dat het woon-werkverkeer dagelijks stilstaat in woonwijken. Dat kan niet. Dat doet iets met de leefbaarheid. En als je dat nu gezamenlijk gaat aanpakken als regiogemeente... dan krijg je een oplossing. En dat heeft tot effect dat ook de de toeristische stroom makkelijker doorgaat. En de Formule 1 gaan we echt zo regelen als die doorgaat... dat dat met combitickets gaat... zodat je zeer beperkt autoverkeer hebt. Is, uh, ga je gang. Ja, is, is, daar, is daar in de gemeente Haarlem... want uh, daar horen we natuurlijk voor een gedeelte bij... Hè, althans administratief, als ik dat zo mag zeggen... Uh, is dat iets wat de gemeente Haarlem ook uh, uh, nou, toejuicht, zal ik niet zeggen... maar in ieder geval accepteert... Ja, ik denk dat alle gemeenten, daarom zei ik dat ook, dat is heel bijzonder. Alle bestuurders in deze regio vinden dat we daar nu meters moeten gaan maken. En die beseffen zich heel goed dat we dat gezamenlijk moeten doen. Want dat is de enige manier om Rijksgeld vrij te maken. Dit is zo kostbaar, als je hier een goede ontsluiting wil maken, dan heb je grote hoeveelheden Rijksgeld voor nodig. En dat vullen wij aan. En dat heeft natuurlijk in feite dan niets met, uh, met het circuit te maken, maar... Nee. Eigenlijk met de gewone situatie. En dat je daarmee dan het probleem van de toekomst van het circuit mede oplost. Dat is dan meegenomen. Heel, er zijn eigenlijk twee dingen. Het woon-werkverkeer. Dat stagneert dagelijks. Dat belast ook de, de huizen in die wijken waar al die mensen doorheen gaan. En de toeristische stroom. Die toeristische stroom is veel beter gedoseerd. Die zit op warme dagen. Zit vast een uur in de file. Maar dat is voor Nederland bijna acceptabel. Maar op het werkverkeer kan je echt iets aan doen met middelen. Nee. Oké, okay, uh, we hebben u lang genoeg weggehouden van het uh, grote publiek. Van het geroezemoes hier. Uh, <laughs> het geroezemoes gaat ja. door. Wij wensen u nog een uh, prettige avond. En een goed jaar in uh, Zandvoort. En voor mij geldt ook dat ik alle luisteraars een fantastisch 2019 in goede gezondheid toewens. Dank u wel. En Ik hoop en overal te zien. Dank u wel. Dank, Dank u wel. U wel. Als je daaruit uit willen, dan moet je me roepen, want dat het... zon ja. in mijn Ik heb de tas hier afgesteld. Ja, denk ik beetje te Ja, namens EFM ja, natuurlijk ook de burgemeester bedankt voor het interview wat hij net heeft gegeven. Hele mooie vragen gesteld, mooie antwoorden. Ik hoop ja, dat het net krachtig jaar dus ook naar dit interview te horen. Ik heb, in de tussentijd heb ik een oude plaatsmule staan die in een nieuw jas is gestoken. Dat is door niemand minder gedaan dan Oliver Helvitz. Die heeft chic Le Freak in een nieuw jasje gedaan. We gaan natuurlijk klaar voor zitten. Nieuwjaarsreceptie nog steeds oh, op Park Zandvoort. Mede mogelijk gemaakt door BFN Zandvoort. Kom allen, kom allen. Oh, Eén dus groot feest en één groot versier. Ik jullie klaarstaan met de vibe. Nog steeds, zie je van antwoord op de nieuwjaarsreceptie op het Parks Schoenmort. <tie> Gun, catch me out in London, some Brady with the paper. I go Super Bowl Sunday. You son, bold crazy running to the hundreds. Yeah. I keep my neck in yeah, my wrist Hood nigga with the money and 11 loving it. Yeah. She got comfortable, she call me by my governor Pull up in the roads with the white seats and pull off in a Porsche like a car thief. Yeah. I'm cocky, keep that pussy up like Rocky. I fly to Amsterdam for the yeah. These dudes ain't anything like me, they car carties. Yeah. I booked up for the night, paid the ball.